9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Duitse autoriteiten denken nu dat de besmettingen met de EHEC-darmbacterie... zijn veroorzaakt door taugé en andere spruiten van gekiemde groenten... zoals broccoli en kikkererwten. De meeste komen van een kweker uit Neder-Saxen, maar een deel komt ook uit het buitenland. Uit welk land, wilde deelstaatminister Lindeman van Landbouw niet zeggen. Het staat nog niet vast dat taugé inderdaad de boosdoener is... maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen taugé te eten.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 Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. 1 file op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Tau Taugee. Nou was het weer Taugee. Eerst komkommers, toen biogas, toen Taugee. Misschien moeten we voorlopig alleen maar asperges eten. Goedenavond, luisteraars. Straks rond 21.50 uur, 50, 10 voor 10, een herhaling van een aflevering van het bureau. Gevonden geluid. En deze herhaling heet: Het was een. Fiatje. Maar nu eerst de documentaire Less is More. Soms lopen dingen anders dan je verwacht. Dit pro overkwam programmamaker Ant Heima. Zij wilde naar Polen om een documentaire te maken over de Holocaust. Maar het werd een documentaire over gevolgen van een amputatie van twee tenen. Het is een programma over uitzichtloosheid, troost, moedeloosheid en doorvechten. Ze... Praat met enkele lotgenoten en een vaatchirurg in Less is More. Begin oktober 2009 ben ik bij de Stichting Sobibor in Polen om daar een documentaire te maken over de vernietigingskampen. Maar die documentaire is nooit van de grond gekomen. Ik loop een bacteriële infectie op en beland doodziek in bed. Omdat ik diabetes heb, lukt het niet om de infectie de baas te worden. Na terugkomst in Nederland beland ik in het ziekenhuis... aan een infuus met antibiotica. Maar niets helpt. Uiteindelijk moeten er twee tenen geamputeerd worden. Hoe verandert je leven na een amputatie? Word je een ander mens? Heb ik wel het geduld om die lange weg te gaan? Geamputeerd zijn of niet geamputeerd zijn, zou niets uit moeten maken, anders dan dat je een stukje mist. Dat is, dat is mijn benadering van, uh, van het hele verhaal. Daarom ben ik geen minder mens of uh, geen andere mens. Het, het, het maakt me wel, het heeft me wel mede gevormd, natuurlijk. Maar uh, het, het, het wil niet zeggen dat ik anders ben of me als uh, anders opstel naar niet-geamputeerden. Absoluut niet. Het is deel van mij, maar verder is het niet heel bijzonder. Ik ben niet anders. mis een stukje. Maar ik ben niet mijn amputatie, ik ben niet mijn handicap. Ja, voor mij is het iets anders, want een beenprothese die heb je onder je, je lange broek aan en zien ze niet. En een armprothese, een handprothese. En hoe je het ook doet, je kunt het nooit verbergen. En Ik heb gekozen voor een haak, omdat dat het meest praktische is... En die dingen die glimmen dan ook nog. Dus het is het meest in het oog springende gedeelte. Het enige wat ik merk is dat uh, mensen merken, voelen zich de vrijheid, of geven zichzelf de vrijheid, om jou als een stukje publiek bezit te beschouwen. Ja. En hoeveel je ook vertelt, mensen willen echt weten wat er vooraf gegaan is, waarom je geamputeerd bent, hoe je geamputeerd bent en dingen die gewoon een echt persoonlijke vlak raken. En die scheiding die raken mensen kwijt. En het, is typisch, het maakt niet uit waar je bent. Of je nou in een restaurant bent, dan vraagt de bediening het heel onbeleefd. Terwijl ze het normaal niet zou doen. En ben je ergens in een zaal, dan is daar altijd er iemand die er een opmerking over maakt. En je bent een stukje publiek bezit geworden daardoor. En dat stukje, dat irriteert mij wel mateloos. En voor de rest heb ik ook zoiets van: ja, ik ben wie ik ben. Ik heb gekozen voor, voor mij de meest functionele prothese. En iedereen die daar moeite mee heeft of er anders over denkt, die heeft een probleem, niet ik. Ik kan me er heel goed mee redden. En ik ben blij dat ik me heb. Het is een stuk gereedschap waar ik mee uit de voeten kan. Je bent inderdaad een vrouw die, t, die, t, uh, die iets mist. Niet dat ik me minder waardig voel. Maar ja, ik voel me wel anders dan anderen. Het is wel... Uh... Ja, elke dag trek je niet gewoon je schoenen aan. Je trekt een, uh, een prothese aan. En soms zit het niet goed, soms zit het wel goed. En dat beïnvloedt wel de rest van je dag. Het is toch wel iets inderdaad waar ook wij vaatchirurgen... wel eens een beetje om, om bespot worden. Voornamelijk door onze, onze collega's, onze andere, zeg, chirurgen. Eh, zoals bijvoorbeeld darmchirurgen of traumachirurgen. Omdat wij soms heel lang aan het, aan het pieteren zijn... met hele moeilijke bypass. Om dan uiteindelijk toch de handen in de ring te moeten gooien en dan uiteindelijk toch een amputatie te hebben. En dan zeggen ze van nou ja, had je het niet meteen kunnen doen... in plaats van eerst al die interessante operaties doen. Dus daar worden we wel eens een beetje om, uh, om uitgelachen. Het kan me ook niet zoveel schelen wat een ander van me vindt. Nee, ik denk wel dat er mensen zijn als je in een korte broek over straat loopt... dat ze naar je kijken, maar dat doen we allemaal. We kijken allemaal naar elkaar. Nou, wat ze dan denken, dat... Uh... Misschien moet ik het eens vragen. Mijn prothese is ook niet afgewerkt. Die is ja. prachtig blauw. Heb ik laten afwerken met een, met een jeansprint. Uh, omdat mijn, mijn, de techniek van de prothese ook blauw is. Ja, nou, dus loop je op de camping en dan... Uh, ik heb Robocop. Ja, nou, dat, dat gebeurt. Dan ben je Robocop. En... De eerste paar dagen heb je een slierd kinderen achter je aan... die dat heel interessant vinden. Prima, dat mag. Even. He, want dat, dat publieke bezit... Ja, ik ben geen publiek bezit, maar ik begeef me natuurlijk in het, in het publieke domein... om het maar zo te zeggen. En ik kies ervoor om anders te zijn dan een ander. Althans, om het te laten zien. En dan kun je dus verwachten dat je daar een vraag over krijgt. Nou, en dat is geen probleem. Ik ben nu 52. Ik was 16 toen ik mijn uh, bromfiets op een ongelukkige manier tegen een, uh, een brugleuning parkeerde. Uh, ik was met mijn been in een... In een, in, een, in, een, in een krul van die brugleuning, of een stalen brugleuning, mooi bewerkt. En dat is met, een, met mijn been erin. En over die brugleuning geslagen. Dus alsof je in een luciferhoutje over je vinger buigt. Dat breekt ook op een aantal plaatsen. Ja. Dus net onder de knie uh, was de grootste kracht uh, zeg maar, ontwikkeld. En daar was echt de boel gewoon kapot. Nou, ik heb een eigen uh, automatiseringsbedrijfje en ik bouw computers. En zes jaar terug heb ik mijn vingers opengehaald aan een moederbord. En dat spul komt allemaal uit China. En al dat spul wordt verscheept naar Nederland in containers. En de containers worden volgepompt met gas en met chemicaliën om te zorgen dat er geen rommel uit China, eh, geen bacteriële en geen beestjesrommel uit China hierheen komt. Maar daarmee wel allerlei giftige bijproducten. Ik heb mijn vingers aan een moederbord opengehaald, dat is gaan ontsteken. Dat is de, de, het ziekenhuis eigenlijk onderschat. Nou, dit is uh, augustus. aankomende augustus, drie jaar geleden. dat ik een heel gek ongelukje heb gehad. Toen ben ik uh, door iemand uh, opgetild op een balkon. en die verloor zijn evenwicht. en toen ben ik vier meter naar beneden gevallen. En toen heeft mijn, uh, mijn hielbeen de hele klap opgevangen. Dus mijn hielbeen was verbrijzeld. En uh, daar hebben ze uh, toen de tijd niks aan gedaan. Want het is een lastig uh, stuk om te opereren in je voeten. En met de hoop dat het gewoon uh, nou ja, goed aan elkaar zou groeien. En uh, nou ja, dat ik wel weer gewoon zou kunnen lopen. Ook ik had de hoop snel weer te kunnen lopen. Nadat de twee tenen waren geamputeerd. Maar na een veelbelovende start is na een jaar de wond nog steeds niet dicht. Nu zeggen de doktoren weer dat ik in het gips moet. Ik voel me af en toe gewoon een proefkonijn van de medische wetenschap. Uh, vervolgens uh, wordt het een studieobject, want uh, alle divisies, artsen willen er naar kijken. En iedereen vindt het interessant, maar op het moment dat, ze, dat het niet bij hun, in hun uh, vakgebied wordt, word je ook aan de kant geschoven en, en ga je door. En bij mij werd het steeds erger, de, de ontsteking, die, die trok de hand in. Uh, er waren eerst een aantal vingers aangedaan, drie vingers. Ik trok een vierde vinger in. Het is ging ik van de, van de pijn. Ik zat vol met morfinepleisters opiate, en opiaten. Ik slikte meer dan een gemiddelde junk op een dag in een drugshop kan kopen. En ik had geen kwaliteit van leven op dat moment. Je, je bent gewoon net een zombie. Dus heb ik een jaar lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit, arts in, arts uit. En niemand die iets wilde doen. Want voor een arts is een amputatie gezichtsverlies lijden ja. Je geeft als arts, geef je het op en ga je amputeren. Kijk, een amputatie is voor een vaatchirurg de laatste, de laatste mogelijkheid. Wij willen alles doen om, om een amputatie te voorkomen. En om, op, om amputaties te voorkomen hebben we wel heel veel vorderingen gemaakt. We hebben steeds meer goede technieken mede ontwikkeld en onderzocht. Waarbij bloedvaten kunnen worden gereconstrueerd. Waarbij een... Een ledemaat weer uh, vitaal gemaakt wordt, zodat een amputatie niet nodig is. Ik heb een jaar lang moeten kno Of nou een jaar lang. Ik heb drie maanden lang heb ik uh, de gevolgen van uh, de ontsteking met alles erbij ondervonden. En vervolgens heb ik drie kwart jaar geknokt om die arm die hand eraf te krijgen, zodat ik verder kon met mijn leven. Alles was eigenlijk aan splinters. Maar het hing nog wel een beetje aan elkaar. Dus ik ben in een tractie gelegd, een gewicht aan de, aan de enkel. Um, en, en, en toen hebben ze gewacht. Misschien herstelt die bloedsomloop zich wel weer. En dan komt alles nog goed. Nou, dat gebeurde niet. Dus na een weekje ongeveer, toen moest er een stukje af. En na een volgend weekje moest er nog een stukje af. En toen werd het nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje. Na vijf weken bleek dat er uh, iets was misgegaan in, uh, in, de, in het aanleggen van het verband. Dat ze een verkeerd verband gebruikt. Dus toen was er een... Rottingsproces, gangreen was er ontstaan. Um, en dat leverde wat, uh, nou ja, uiteindelijk lag ik in een toxische shock. Um, ik lag dus al vijf, zes weken in het ziekenhuis. En uh, onder de morfine, want ik werd platgespoten. En als ik ook maar even bij was, vroeg ik en vroegen mijn ouders. Aan de artsen van, haal het er alsjeblieft af, want ik ga, dit, dit, dit, dit wordt helemaal niks meer. Want hier kunnen we niks. Nee, we wachten maar even. Het stelt zich nog wel. Maar daar zit een klein probleempje, dat moet er af. Het was vreselijk pijnlijk. Ik uh, was toch wel uh, zodanig uh, vervormd ook. Mijn voet stond er helemaal scheef onder. Dus ik liep aan uh, de binnenkant van mijn voet. Met een aangepaste schoen, want ik kon... Uh, nou, hoe zeg je dat? De afwikkeling van je voet kon ik niet meer maken. Nou, dat heb ik anderhalf jaar met aangepaste schoenen zo vol kunnen houden. Ja, toen hebben we besloten met de chirurg om uh, toch mijn voet gedeeltelijk te fixeren. Nou ja, dat leek allemaal uh, goed te gaan tot uh, elf de elfde week. Ik moest uh, twaalf weken gips en in de elfde week uh, controleerden ze mij. En uh, zat er allemaal uh, zwarte huid en er uh, liep allemaal troep uit mijn benen. En uh, de volgende dag lag ik alweer op de operatietafel. Dus ze hebben heel veel huid weggehaald. Op een gegeven moment kon het gewoon niet meer. Maar die infectie was niet weg. Uh, ik heb maandenlang heb ik aan de antibiotica gezeten. En aan verschillende soorten antibiotica. Maar dat, dat heeft niet geholpen. Ik heb twee en half jaar alleen maar pijn gehad. s dus nachts niet goed kunnen slapen. Of bijna helemaal niet. Nou, dat put je natuurlijk ook uit. waar je ook niet echt vrolijk van. Je wordt ook niet leuker en ook niet vriendelijker. Nee, dat, dat was wel uh, af en toe niet genieten, denk ik. Er is natuurlijk wel een stukje begrip, maar... Uh, ja, als ik, als ik me niet goed voelde, dan liet ik gewoon ook niemand komen. Dan was het gewoon klaar. En dan, uh, dan zat ik de hele dag een beetje in pyjama. En dan zit hij een beetje waardig voor je uit te kijken. En te denken van, ja, dan, ja dit, dit moet het toch niet zijn? Dit, dit, dit kan wel anders. Ja, maar hoe, dat, dat weet je natuurlijk zelf ook niet. En je bent, er wel, je bent er wel constant mee bezig. Het beheerst je hele leven. Vooral als je pijn hebt. Pijn is echt. Uh, dat put je wel uit. Op een gegeven moment is je batterij leeg en je denkt er ook niet meer bij. Uh, de echte redenen om een, om een amputatie te doen. dat is als er aan de ledemaat een infectie is die niet met antibiotica te controleren is en die ook uh, soms hoef je niet te amputeren, maar moet je wel een uh, zeg maar een infectie openleggen om, om, de, uh, om het, de pus, om de, het vocht en de infectie eruit te laten. En dat kan dan weer dichtgroeien. Zo kan je ook een amputatie voorkomen. Uh, maar als dat niet kan, als het dus met lokale middelen niet te redden is en met antibiotica niet, en de infectie is een bedreiging voor de patiënt, hè, en dat zijn Heel vaak zijn dat ook mensen met diabetes die een infectie niet heel goed kunnen, kunnen aanvechten. Hè. Het immuunsysteem is, is, uh, is niet helemaal optimaal. Ja, en dan moet je eigenlijk een amputatie doen om, om het voortschrijden van de infectie naar boven te voorkomen. En zo de bedreiging voor de rest van het ledemaat en ook voor de patiënt om dat zo klein mogelijk te maken. Dat is een echte absolu absolute indicatie. En Een andere absolute reden om een amputatie te doen is, is onhoudbare pijn. Dus als iemand zo slecht doorbloed is... Um, dat er misschien geen wond is en ook geen gangreen... maar dat de pijn zo ernstig is dat het niet te houden is... en dat we ook geen vaatreconstructie kunnen doen... om die doorbloeding te verbeteren en zo die pijn te controleren. Dus je zit je echt ook, ook met de rug tegen de muur. De patiënt zegt, ik kan het niet meer, ik kan niet meer slapen, ik kan helemaal niks meer... Um, dat is ook een reden om een amputatie te doen. En Vaak doe je dat eigenlijk op verzoek van de patiënt. Toen het er uiteindelijk af was... Vergeet niet, ik lag in een toxische shock. Dan heb je nog maar een uur of zo. Dus toen uiteindelijk die ellende eraf was, toen kon ik gaan bouwen. Maar ik was er blij mee. Dus wat gebeurt er in zo'n ziekenhuis? Dan sturen ze je eerst een uh, psycholoog uh, op je dak. Want hoe kun je nou in godsnaam als 16 jarige blij zijn dat je been eraf is? Maar ik was echt blij, want dat was de poot, of ik? Nou, dat heb ik uitgelegd aan die psycholoog. En die begreep dat blijkbaar of niet, of ik had het toch verkeerd uitgelegd. Ik dacht van, nou weet je wat, ik stuur nog een ander... Ze stuurde die dominee op mijn dak en die heb ik hetzelfde verteld. En die begreep het gelukkig wel. Maar eh, eh, het, het, was, het was een keuze. Dus ik ben vanaf dag één... Eh, ik, ik, ik, ik zat eigenlijk in een gat waar ik niet meer uitkwam. En toen ze dat been eraf gehaald hebben, kon ik het laddertje weer op. Kon ik naar het licht, om het maar zo te zeggen. De, de, de, ik, ik, ik zie het echt als een, uh, als een tweede kans. Er was geen enkele arts die me wilde helpen. Ik ben echt half Nederland door geweest. Uiteindelijk kwam ik in, in Roermond bij een hele oude vaatchirurg die net een half jaar voor zijn pensioen stond. En die man die had alleen maar benen geamputeerd, nog nooit geen handen of armen. En die had het van afstand bekeken en die zei van ja... Ze zeggen een amputatie beïnvloedt de kwaliteit van je leven, of in een negatieve zin. Maar de kwaliteit van leven die je nu over hebt, met, met al die medicijnen, is ook geen kwaliteit van leven. Dus ik ga proberen die arm te amputeren voor je. Intussen was het in plaats van drie vingers, was het al mijn onderarm geworden. En de chirurg, die chirurg heeft de onderarm geamputeerd. Uh, heeft, ...heeft daarvoor zelfs nog boeken moeten bestuderen... ...omdat hij nog nooit geen arm geamputeerd had. Maar het was voor mij een gok. Het was de enige die het aandurfde. En ik had in mijn achterhoofd zoiets van... ...mocht hij het nou een beetje verprutsen... ...dan is in ieder geval dat stuk eraf. En dan zal er een andere arts komen... ...die het wel beter zal moeten gaan doen... ...maar terugzetten kunnen ze het niet meer. Dus die gok durfde ik te nemen. Uiteindelijk ben ik die man... Ongelooflijk dankbaar dat hij die stap heeft deelverzetten. Je bent wel constant die grenzen aan het verleggen. En dan, uh, ja, ja, lang leven het internet. Je zoekt dan gewoon dingen op en dan kun je verhalen van mensen lezen. En dan kun je, nou ja, daar eens over na gaan denken. Of, nou ja, dus met zo'n revalidatiearts om tafel wat dit met de rest van je lijf doet. En, uh, nee, ik vond de keuze niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet uh, moeilijk. Nee, ik, op een bepaalde manier had ik zoiets nou hè, hè en dan is het eigenlijk klaar. Dan is het klaar. Dan kan ik gewoon verder. Nou, daar had ik wel er heel erg behoefte aan om, gewoon, om, om verder te gaan. Nee, ik heb de operatie ook gedeeltelijk meegemaakt. Ik uh, ben gewoon met rug een ruggenprikje gegaan met het idee van uh, nou ja ik, ik zwaai hem uit. zoiets. Maar dat is, uh, dat is niet helemaal gelukt. Al de operatie, dan, ja, je, je voelt wel iets of zo. En dan, je ruikt het ook een beetje, dat ze echt in vlees liggen te snijden en zo. En op een gegeven moment kon ik me voelen van... nou, hij dacht, nou dan zitten ze wel heel erg diep. Toen heb ik ook gezegd van, uh, laat me maar slapen. Dus het laatste stukje heb ik, uh, heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ja, dat is dan ook... Ik had het anders in mijn hoofd, maar dat is niet gebeurd. Maar dat is ook goed. Ik had het achteraf toch niet willen zien. Dat ze je been zo wegdragen. En, uh, ik had daar een, wel een bepaald idee bij dat ze dan afscheid nemen. En zo ga je er ook in. Nou, ik ga hem dus, gewoon uitzwaaien vandaag. Ja, dan ga je. Een stuk ellende. Een amputatie uh, ja, is toch meestal uh, leidt tot negatieve gevoelens. En het is vooral indrukwekkend als dan... Zeg maar als de laatste vezels doorgesneden worden... en als je dan dat been zo oppakt hè, en dan verwijdert van de patiënt. Dat is een heel, uh, heel enerverend uh, moment. En daar wen je eigenlijk nooit aan. Je weet het, he? heel veel over gelezen over toonpijn. De kans was groot dat ik het ook zou krijgen. Dus dat heb je dan al een beetje ergens genesteld... En dan voel je dat in één keer. Nou, dat, dat vond ik een vreselijke, rare gewaarwording. Ik heb verschillende keer nog naar mijn dekentje gekeken. En ik denk, nou ja, ze hebben hem niet afgehaald. En, en toch is het er dan af. En je kan je tenen bewegen en uh, je, je voelt dezelfde pijn als ervoor. Maar dat was echt tien keer zo erg. Ik denk, nou, dit is niet best. Ik voel het nu nog. Ik voel mijn voet altijd, maar het is niet altijd een pijn. Als ik mijn prothese draag, vind ik het best wel prettig als ik hem voel. Het is net of zit hij daar. In het begin had ik echt van die, nou ja, die, die pijnscheuten. Nou, die ook niet fijn. Maar het, het, ja, het is nu nog maar uh, nou ja, drieënhalve maand geleden. Dus ik denk van, ja, wat wil je dan ook, hè? Dat, uh, ik heb 2,5 jaar pijn gehad. Dus die hersenen, die stroming, die zit er nog steeds, die pijnprikkel. Nou, ik, ik ben echt uh, overtuigd dat het overgaat. En ik, ik had heel veel pijn. In het ziekenhuis moet je altijd een cijfertje geven. En, en 0 is geen pijn en 10 is heel veel pijn. Ik zat gemiddeld op 9, 9,5. Ondanks alle morfine en opiaten. En met de dag van de amputatie, dinsdags, eh, op Valentijndag, hebben ze, ben ik opgenomen. Ze hebben ze een verdoving in de arm gezet... En het is een techniek die ze nu bedacht hebben is om euh, later van toonpijn tegen te gaan, proberen te gaan, is de arm te verdoven, euh, tijdens de amputatie ook verdoven te laten, en na de amputatie langzaam die verdoving terug te trekken, zodat je lichaam een beetje wendt in de amputatie. Achteraf blijkt dat de verdoving niet goed gezeten heeft, dus de arm was helemaal niet verdoofd. Dus ik ben wel onder narcose gegaan, de onderarm is geamputeerd. En ik kwam uit de narcose bij. En toen voelde ik dat er geen verdoving meer in zat. En toen kwamen ze vragen van, nou, hoe is de pijn nu? En toen zei ik, ja, het is nu een vijf, hooguit een zes. Dus ik geloof dat ik twee keer een paracetamolletje heb gehad na mijn amputatie. Voor de rest geen pijnstillers, niks meer. Maar ik heb nooit geen fantoompijn gehad. Ik heb eh, na mijn amputaties, zoals de meeste geamputeerden zullen hebben, wel fantoomsensaties, dus wel het gevoel van... Mijn vingers zitten aan het uiteinde van de stomp. Ja. Ik, ik, kan, ik kan mijn duim voelen en ik voel mijn wijsvinger en dat wel, maar ik heb er geen last van. Er zijn dagen, uh, twee keer in het jaar, drie keer in het jaar, dat je af en toe een keer net als je een elektrische schok krijgt. Dat is even vervelend. Maar dat is echt twee of drie keer per jaar een keer en meer is het niet. Om te beginnen zijn er twee soorten pijn na een amputatie die echt heel verschillend zijn. En het ene, dat is gewoon de pijn van de wond. Hè? Van, de, van de hechtingen, van de snee, van het, van, het, van het operatietrauma, zeg maar. En het andere pijn, dat is de zogenaamde uh, gerefereerde pijn of fantoompijn. Waarbij iemand voelt alsof het been er nog aan zit of de voeten er nog aan zitten. En dat komt omdat je bij de amputatie ook een zenuw doorsnijdt. En die zenuw, die vertaalt die. Pijn van zo'n snede naar de hersenen toe. En, dat, en die denken dat het ledemaat er nog aan zit. En dan heb, je dus het, het, het, uh, dan heb je dus pijn in een voet die er niet meer is. En daarom heet het fantoompijn. En het wordt ook vaak moeilijk geaccepteerd door een patiënt. Hè? Van nou, ik ben nu geamputeerd en dan heb ik nog pijn aan die voet die er niet meer is. Hè? Dat is een soort unfair, dus een soort oneerlijke pijn is het. Ja. Hè, iedereen snapt dat je, op je als je plek waar je, waar je gesneden bent, dat je daar wat voelt. Maar uh, ja, dit is een vreemd soort uh, pijn die soms lastig te behandelen is. Ja. He, en er zijn ja, wel wat technische trucjes om dat te proberen... zoveel mogelijk te voorkomen. Je wil dat die zenuw als het ware diep terugtrekt in de spier... zodat die niet klem zit he, tussen, de, tussen het bot en de prothese die later wordt aangelegd. Want dan wordt die zenuw continu geprikkeld. Ja. Maar um, uh, het is niet helemaal te voorkomen. Dus je moet het van tevoren ook bespreken met een patiënt. Die genezing duurt me allemaal veel te lang. Ik heb nu meer dan een jaar mijn voet ontzien. Nu is het genoeg. Ik wil weer gewoon kunnen lopen, zoals misbeloofd. Ik ga naar de bijenkorf, met gewone schoenen. Een tasje kopen, nieuwe kleren, parfum. Zie me hier eens lopen. Niemand merkt dat ik twee tenen mis. Sterker nog, ik merk het zelf niet eens. Ik ben het zat. Weg met die krukken. Ik weet nog wel het moment met de, met de oefenprothese dat ik uh, voor het eerst ook zonder krukken liep. En er was een, uh, een stagiaire, liep erbij, mijn fysiotherapeut. En ze waren we zo aan het lopen en nog wel op een oefenprothese hoor. En ondertussen was ik aan het denken, ik denk ik moet het gewoon kunnen. Ik moet het gewoon kunnen om zonder krukken te lopen. Dus, zo liepen wij daar in één keer buiten hoep, en ik gooi zo mijn krukken omhoog... En ik ging gewoon lopen. Dus die fysiotherapeut die keek me zo. aan. Ah, we hoeven jou weer niks te vertellen. Hè. Ik, ik zeg, ik loop. Hè? En dat dus zonder krukken. Het was maar een paar meter, hoor. Goeie. Nou ja, natuurlijk, het is een oefenprothese. Dus ja, dat past nooit natuurlijk helemaal perfect. Ja. En die is ook open aan de onderkant. Dus je kan zo doorheen zakken. Kun je hele rare dingen mee krijgen. Maar ik denk, dit, dit, dit, kan, dit kan gewoon. Ik wou het gewoon even één keer voelen. Hoe het het gewoon voelde om echt op twee benen te staan. Hè? Want dan is je gewicht op beide benen. Ja. En die krukken gewoon de lucht in. Nou, ik denk dat vanaf dat moment wist ik ook van, het kan, hè? Het kan. Als ik straks mijn eigen prothese heb, dan kan dat gewoon. Nou, dat ging gewoon heel vlot. Ze hadden ook wel een klein beetje voorspeeld van... nou ja, als je, je eigen prothese krijgt, dan loop je zo op weg. Nou, ik zei, ja, ik zei weet niet, hoor. Ik, zei, ik ben nou die oefenprothese gewend. Ik heb nog nooit mijn eigen prothese aangehaald. Ik, zei, ik, ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik weet niet hoe dat gaat voelen. Ik ben er ook gewoon helemaal blank al heen gegaan. Ik denk, ik ga er gewoon heen en... Ik, ik uh, zie het wel. Maar ik was wel heel blij ermee. Ja, ik zag hem en ik denk, nou, dat was liefde op het eerste gezicht, hè? Ik denk, ja, ik denk, ja dit is toch mooi? Ik heb een, uh, mocht hem natuurlijk ook niet zo lang aan. Dat vond ik heel erg jammer. Ik heb er dus nacht nog nou, net niet mee geslapen, want hij is niet echt knuffelbaar. Maar je, je, je hebt hem wel steeds vast. En dan zet je hem zo neer en je zo neer. En het schoentje even uit en schoen weer aan. Veters weer opnieuw strikken. Nou, ja, als een kind zo blij, hè? Ik had er ook voor kunnen kiezen om, hem, om mijn prothese te laten afwerken... met, een, uh, met een, een, een schuimhoes, een cosmetische cover, zoals dat heet. Die dan wordt uh, afgedekt met een, uh, een nylonkous of een aantal nylonkousen. Nou, dan ben je een vent die uh, rondloopt met een vreemd been met nylonkousen. Dat is een rare kerel. Nee, dat heb ik jaren gedaan. Ik heb dat jaren gedaan, totdat ik eh, zeg maar mijn eerste elektronische prothese kreeg, die ik zo mooi vond en zo, eh, zo, zo, zo aansprekend, dat ik zoiets had van, ja, maar daar ga ik geen, geen, geen raar plastieke dingen omheen dragen, baby, zo de niet. Nee, die laat ik zien. En dat, dat, dat, dat, dat was toch ook wel een moment, het was wel even slikken. Ik was er op, aan, aan toe op dat moment. Maar het was toch wel even slikken. De eerste keer dat je dan in je korte broek de straat op gaat en mensen kijken. Ja, inderdaad. Ik heb een beenprothese. Ik vond hem zo mooi. Zilver met blauw. Het was gewoon prachtige vormgeving. Het design van die prothese was zodanig dat ik zoiets had van: ja, daar ga ik niks overheen doen. Daar ben ik trots op. Dat vind ik mooi. En. Ook de koker, de bovenkoker, heb ik daarop uh, zeg maar in diezelfde kleur laten maken. Nou, ik, ik, ik heb... Doe niet anders meer. Echt niet. En uh, ik zei net, ik was eraan toe. Op een zeker moment, dat is bij mij in ieder geval zo gebeurd... Dat, uh, ik weet niet of, of, of andere mensen daar uh, hetzelfde over denken. Ze zijn er, dat weet ik. En het zijn er best wel veel. Die uh, op enig moment ophouden ze met zich uh, verstoppen... Of Misschien is verstoppen niet het juiste woord. Maar besluiten om die afwerking van een prothese uh, te laten voor wat die is. En inderdaad te gaan voor die functionaliteit. Het maakt een heleboel dingen duidelijk. Daarnet had ik het al over die rare man met dat, uh, met, met dat nylonbeen. Of dat, die nylonkous. Dat vond ik heel vervelend. Vooral ook omdat het ding altijd... Verkleurde, kapot ging, je had altijd al ladder, er zaten altijd vlekken op. Verschrikkelijk. Dat, dat moesten we met z'n allemaal niet meer willen. Maar dat, dat is de standaard afwerking van een, van een beenprothese. Er is eigenlijk niks wat je niet kunt doen. Je moet gewoon even de tijd voor nemen. En soms duren dingen drie keer zo lang. En als je daar besluit neemt om daar de tijd voor te nemen, dan lukken dingen gewoon. En dan gaan, ik heb een eigen computerbedrijfje en ik, ik doe daar alles zelf. Ik, ik hoef niemand iets te vragen. Alleen, waar ik tegenaan liep, was de, de voorziening zelf. Dat die, hij moet goed passen. Hij moet goed afgesteld zijn. En op het moment dat dat goed functioneert, dan krijg je ook vertrouwen in je prothese. En eigenlijk kom je op een moment, ben ik op het moment gekomen dat de prothese een onderdeel van mijn lichaam is uit maken. Dat het een, een heel natuurlijk iets voelt. Het is een, een onderarmprothese. En hij is van zwarte koolstof. Dus hetzelfde materiaal als Formule 1 racewagens meegemaakt worden. Ik, eh, ik vond het materiaal zo mooi dat ik het zonde vond om een rood roze te laten verven. Dan krijg je een, voor mij gevoel etalage En het is een stuk techniek wat erin zit, eh, die elektronisch bedien De haak kan elektronisch open en Dus er zit een haak aan. En ik kan de pols elektronisch eh, rond laten draaien. Dus ik kan eigenlijk alles vastpakken en roteren, inschenken, sleutel pakken, de deur openmaken. Dus je kunt allerlei hulpstukken maken en kopen en erop zetten en daarmee van alles doen. Je kunt er een lepel aan laten maken om te kunnen eten of een vork of een mes om te kunnen snijden. Maar dan loop je met een hele koffer met gereedschap als je ergens naartoe wilt. Stel je gaat een keer ergens naartoe. ...en je wil onderweg spontaan uit gaan eten... ...en je hebt je toevallig je mesonderdeel niet bij je... ...dan ben je genoodzaakt om nasi of iets te nemen... ...omdat je je eten niet kunt snijden. <lacht> en als je leert met een haak... Eh, ja. alle, ...alle normale eh, gereedschappen... ...die valide mensen ook gebruiken te gebruiken... ...dan kun je hem als een soort Zwitser zakmes beschouwen... ...en kan ik met mijn prothese gewoon mijn eigen mes vastpakken... ...en mijn eigen vlees snijden... ...en ik kan netjes mijn messen vork eten... Ik kan mijn servet normaal vasthouden. Dus eigenlijk kom je dan niks tekort. Alleen de snelheid waarmee het gaat, daar zit een stukje vertraging in. Is er het leven ik, voor en na nagaan? Weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Voor mij is het 36 jaar geleden dat ik over een hekje heb gesprongen. Of dat ik... Nee, hard gelopen heb ik daarna ook nog. En um, heb ik meegedaan aan een workshop uh, door, door een Olympisch atleet. En uh, die hielp mij om... Uh, nou ja, goed, hardlopen. Kan dat met, met mijn huistuin en keukenproteen? Ja, dat kan. Oh, en ga je nu ook... Uh, nee. Waarom? Ja, het, het voelt niet lekker. Het doet zeer en je komt hard neer en... Daar ben ik dan te gemakzuchtig voor. Dat hoef ik niet. Ik heb het gedaan en klaar. Over een hekje springen hoef ik niet meer. Ik kan er ook omheen lopen. Ik kan trap af, trap op, is treetje voor treetje. Ik kan fietsen. Ik heb daarna ook gewoon weer brommer gereden. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Ik ga op vakantie. Wat, wat, wat nog? Ik heb, ik heb nog nooit een dag niet gewerkt. Ik heb me er nooit door laten tegenhouden. Maar het is je mindset. Het is echt wat er tussen je oren gebeurt. Die bepaalt, kan ik het wel of kan ik het niet? Het is nieuw, hè? <coughs> Als het niet kan, dan voel je het wel. En dan het. Dan denk je van, oh, nou ja, nee, dus niet. Maar ik kan niet zeggen dat ik nou veel dingen ben tegengekomen wat ik niet kan. Nee. Het was ook heel vlot met dingen. De fysiotherapie die stond er vaak met de handen over elkaar bij. Want een trap je op, trap je af, heuveltje op, heuveltje af. Je hebt er van die leuke oefenparcoursjes, hebben daar liggen. Door het grind, door het zand. Nou ja, en, en, en doe dat maar gewoon. Je moet het toch ervaren hè, hoe, de, hoe dat is om, om met de prothese door het zand te lopen. Ja, je, je hebt spierspanning nodig. Die ontbreekt dus nog een klein beetje. Daarom haak ik aan het eind van de dag wel een beetje af. Been heeft 2,5 jaar bijna niks gedaan. Dus dat is, uh, ja, die spieren zijn heel erg geslonken. Ik ben er maar uh, twee weken thuis. Dus je moet eerst hier weer uh, een beetje hier zien te redden. Trap je op, trap je af. In het, in het ritme van, het, van het, het gewone leven komen. Want je bent er wel heel lang uit geweest. Ik ben er drie maanden uit geweest. Nou, dat vind ik best wel lang. Dus je moet uh, eigenlijk aan alles wel weer wennen. Nu blijkt dat ik te weinig geduld heb gehad. Ik wilde veel te graag mijn normale leven weer terug. Nu moet ik de tal betalen. De wond is na twee maanden tien keer zo groot geworden. Ik zal opnieuw mijn voet helemaal moeten ontzien. De verhalen van mijn lotgenoten hebben me weer vertrouwen gegeven in de toekomst. Als anderen het kunnen, moet het mij toch ook lukken? Ik was... Uh... Ja, wel wat te verlieren, en uh, het komt zoals het komt. En dat uh, ben ik nu nog, maar wat gereserveerder of zo. En dat heeft wel met het uh, feit, gemaakt, feit te maken dat je wel een vrouw bent die een onderbeen mist. Die ervaring wil ik wel delen. Ja. Vooral in met mensen die nog een amputatie moeten ondergaan. Of die het niet zo positief zijn als ik. Ik wil er ook graag wat mee doen. Het is sowieso al een een rode draad in je leven. Maar ik denk wel dat ik nog wel uh, nou, iets kan betekenen... in de wereld van mensen die met een amputatie leven. Ja, ik zou er ook graag wel wat mee willen doen. Dit is gewoon mijn levenspad. En uh, misschien heb ik dit inderdaad wel nodig gehad. Het heeft me wel met beide benen op de grond gezet. <lacht> <laughs> ja, ik, ja ik, ik ben veel milder en veel, uh, ook, ook voor mezelf... Terwijl ik me toch uh, ja, een beetje zwaar wel uh, heel erg gedreven ben geweest. Maar ik ben veel, veel, veel liever en ik geniet meer van de kleine dingen. En ik heb ook helemaal niet zoveel nodig om blij te zijn ofzo. Ik ben blij dat ik er nog ben. Less is more. Dat is uh, absoluut een feit. Om het voor mij een plaats te geven was gewoon doorgaan met mijn werk. En ik heb me toen besloten in te gaan zetten voor lotgenoten. En mensen te gaan helpen die in een vergelijkbare situatie kwamen. Of mensen die ook in problemen kwamen daardoor. En die te gaan helpen met, met hun vragen. Dat doe ik nu al vijf jaar heel enthousiast. En dat is voor mij mijn verwerking. Iets Iets relativerend. Ik ben wel een, een, een voor, de, voor de spreuken. Hè? Ik roep dan altijd wel van, van, van hardlopers en doodlopers en zulke dingen. Of ik stap nooit met mijn verkeerde been naar het bed. <lacht> <Ja>. <lacht> zulke dingen. Maar dat is wel één spreuk, die, die, die heb ik altijd dat is te Turben. Dat is een, laat niets in verwarring brengen. Voor mijn promotie zat ik met mijn twee paren. Dat waren de begeleiders van mijn promotie, dat waren twee oude vrienden die ook allebei arts zijn, allebei chirurg zijn. één in Utrecht en één in Dordrecht. En zaten we op een, een terras bij, het, bij het, het Vondelpark. En toen kwam in de verte kwam een man aanlopen... met een uh, hoge amputatie van zijn been, een jonge man, op twee krukken. En toen zeiden ze voor de grap... Uh, zeiden ze van, oh, dat is zeker een patiënt van Willem die daar aankomt lopen... En uh, nou, dus dat was alweer de, he, dezelfde spot die we dan gewend zijn. En laat het nou gebeuren dat die man steeds dichterbij kwam. en die ziet ons zitten op het terras en die komt naar me toe. Ah, dokter Wisselink. En het was dus inderdaad een patiënt van mij. He, dus. En uh, die kon zelf ook de humor er wel van inzien, die patiënt. Verder moeten we maar niet al te veel grappen over maken. Het is een stuk gereedschap waar ik mee uit de voeten kan. Nou ja, goed, dat, dat zijn inderdaad ja. de, de, de woordgrapjes die je maakt. Je zet je een beentje voor of je krijgt een wit voetje. Dat, meestal als je aan het latexen bent en er valt een druppel verf op je, uh, je prothesevoet. Ja, een wit voetje. Ja. Maar, en hij, uh, ja. ik sla mooie vrouwen aan de En haak. Dat klopt. Ja. Ja. De vriend, echt paar van ons, die nodigde mij... vrouwen eh, vrouw en mij een paar jaar terug gekleden uit voor een barbecue. Ja. En, haar kende ik heel goed en hem had ik eh, wat minder vaak ontmoet. Toen had hij tegen zijn vrouw gezegd, van, dat is wel handig dat Herman komt... want die kan met zijn haak mooi het vlees omdraaien, dan verbrandt hij zijn vingers niet. Maar zij had dat tegen mij verteld, want zij weet dat ik daar wel tegen kan. Maar hij wist daar dus niks van en hij had tegen haar gezegd... Van, vertel dat nou niet, want ik weet niet hoe hij op reageert. Dus we gingen naar die barbecue toe. En we hadden voor haar een bosje bloemen en we hadden voor hem een doosje ingepakt en hij maakt dat doosje los en er zit een ja. prothese haak in ik zeg zo nou kun je voortaan zelf je eigen vlees omdraaien zonder je handen te verbranden maar hij wist niet hoe die moest kijken nee nee nee dus Les is more. Maar er kwam toch nog een stukje. Dus more was more. L nog een stukje. Les is more. Het werd gemaakt door Ant Haima. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Ottoline Rijks. Ja, Ant, je zal niet zo snel op je teentjes getrapt zijn. Hè? En minder last hebben van lange tenen. Ja, humor, mensen. Humor is in dit soort zaken buitengewoon belangrijk. Met humor blaas je natuurlijk gewoon lucht in, in, in, in die organen die er niet meer zijn. Hè? Een soort fantoomlach is het, zal ik maar zeggen. Ik heb bijvoorbeeld ook een keer opgetreden bij de Paralympics in uh, Athene 2004 en ik, ik stond daar in dat Hollandhuis en ik heb allemaal echt vreselijke gehandicapte grappen gemaakt. Omdat ik, ja, dat ben ik natuurlijk mijn leven lang al gewend om dat te doen. Hey, ik heb bijvoorbeeld verteld over de 100 meters daar, de 100 meters. Sprint die werden daar gehouden in categorieën. Dus 042 was van de linkerarm, 043 was van de rechterarm, 044 van de linkerbeen, 045 van de rechterbeen. En ja, er stonden steeds die, die lopers aan de start klaar. En dan zeiden jij de tribune, nou eens even kijken, wat hebben deze? Nou ja, we hadden natuurlijk eigenlijk beter kunnen zeggen, wat hebben deze niet? Want wij merkten dus wel hoe hoe hoe hoe minder de aanzat, hoe harder ze ook gingen. En bij het speerwerpen zijn we geweest bij het speerwerpen was een man, een, een, een Nederlandse atleet... en eh, ik, ik zat toen in een, een BNN-programma... wat we deden vanuit het uh, uh, Novo Hotel... vanaf het dakterras van het Novo Hotel in Athene. En die speerwerpen die was heel erg treurig... want die had een Olympisch record gegooid namelijk... maar die had geen gouden medaille gehaald. En toen zei ik van, hé, maar hoe, hoe kwam dat dan? Wat was dat dan? Nou, er was één man... en die was nog gehandicapter dan deze Nederlandse atleet... Die had weliswaar twee meter minder verder gegooid. Maar omdat hij nog gehandicapter was, had die toen de gouden medaille gehaald. Nou, dus heb ik die vent van dat dakteras uh, negen hoog naar beneden geflikkerd. En uh, ja, als die, als die bij, de, bij de volgende Paralympics geen gouden medaille had, dan is het gewoon zijn eigen schuld. En die grappen, die, werk, die werkte echt. Die werkte, werkte. Ongelooflijk goed. Dat geeft power, dat geeft lucht, dat geeft relativering, dat geeft, geeft, geeft, geeft, geeft kracht. En ik had al die dingen gedaan daar bij die, op, op dat Hollandhuis. En uh, er waren een aantal bobo's die waren daar woedend weggelopen. Behalve Erika Terpsta. Want Erika Terpster, die vindt alles geweldig, dat vindt alles toppie. Dus die bobo's die waren toen uh, weggelopen. En toen, uh, na afloop, toen. Uh, ja, er viel een soort gekke stilte in de zaal. En, en, en de ene helft lachte en de motor is uitgedaagd. En, en, en, en, en, en de, dat zijn de spasten. Dan die die lachte het hardste. Maar de, ja, dat was een, een raar rare, rare soort sfeer. Dus ik zat toen na afloop zat ik in, de, in de foyer van dat nou vertel... een beetje, een beetje na te, te drinken en te doen en zo... En te, er kwamen allemaal bobo's op me af en die, die waren woedend. Die zeiden van, ja, je kunt deze mensen met mogelijkheden niet zo beledigen. Dit, dit, dit is verschrikkelijk. En toen vroeg ik het aan die gehandicapten. Wat, maar wat vonden jullie daarvan? Toen zeiden ze, nou ja, ik vond het waardig, aardig, maar uh, het was een beetje uh, braaf. Holland Doc Radio. Het is tijd voor de herhaling van een aflevering van het Bureau Gevonden Geluid. Chris Baiema, hij beheerde destijds dat bureau. En je kon uh, geluidsopnames naar Chris opsturen. Dat waren meestal oude cassettebandjes en zo. En op die geluidsopnames daar moest een, een, een, een opname van iets staan... waar je een mooi verhaal bij had. En dat verhaal dat kan Chris dan bij jou thuis opnemen. Vandaag het verhaal. Het was een fiatje. Het is op de eerste etage... Als je een zelfgemaakte opname hebt, met een bijzonder verhaal, dan moet je het naar mij sturen. Bureau Gevonden Geluid. Dank Aflevering 1. Het was een Fiatje. Naar aanleiding van een cassette van Leo Verton en Jos Vallen. Het was uh, in een tijd dat wij bijna altijd met microfoons rondliepen. Want we waren altijd bezig met diaprogramma's, Geluidsexperimenten. Dus ze waren altijd bezig, zoals de jeugd tegenwoordig... met hun telefoontjes uh, lopen te filmen. Zo liepen wij eigenlijk in die tijd altijd met onze uh, microfoons te zwaaien. volterra Daar heeft niks mee te maken. Archiveren. En bewaren. Tot, Totdat je een keer... Ik dacht van, oh, wauw, ik heb nu. Ja, dit is het. Uh, ja. Ik zoek nu een geruis of een gefluit of een gefladder. Of een gerommel. Uh, en dan ging ik in mijn archief hey, zoeken. Dat is ook leuk. Of ik daar iets had. <laughs> Kipbraden in de vrije natuur. <laughs> Zullen we niet dat maar doen? <laughs> kippenbraden in de vrije natuur en een uh, natte microfoon en... Prehistorisch Grot van Nieuw. Dat is ook een leuke. We gingen dus op uh, vakantie. En 19... microfoon in een 89 zal het geweest zijn. Nee, dat is een. niet. Ja. Dat is hem niet. Aanrijding op bergpas. Jawel. Aanrijding... Waar staat dat dan? Daar. Aanrijding op bergpas. Op kant A, hè? Oh, ah, Het is een prachtig landschap. Het is rustig, het is stil. Het is uh, slecht weer. Het regende... Met bakken, met pijpenstelen, het, is het onweerde. En er was een grote kudde, kletsnatte schapen die over de weg stak. En dan aan, opnemen. Waarom? Kan ooit eens bruikbaar zijn. Dat is natuurlijk bijzonder. Ik, heb, ik had nog nooit zo'n grote kudde schapen in de regen gezien. Natte schapen. in die auto, met een setje op schoot, wat heel vaak gebeurde. De microfoon stond open, de recorder liep. En we daalden langzaam die berg af. Ja. Heel, heel langzaam. Het goot van de lucht, het onweerde, het zicht was nog geen 10 meter. Nee. En we konden ons niet voorstellen dat je daar met twee auto's elkaar zou kunnen passeren. De bekers hebben natuurlijk nog Ja. En smal. Heel smal. En smal. Die meertjes mm. zijn mooi, Ja, leuk. Moet je hier stoppen? Hier kun je eens... Ja, uh, no, hier zijn, uh, Spannend bijzonder mooi. Wij zakken die langzaam die berg af. En ineens komt er om een rotsblok. Een heel klein fiatje, of wat was het? Een klein fiatje. Met twee mannetjes erin. En die zaten op onze weghelft. En die reden recht op ons aan. We hebben inderdaad een tent op onweer. Ja, in wel, we, ja, ja. Ik stapte uit en jij zat nog met je cassette recorder te spelen. Ja, dat was waarschijnlijk mijn eerste, uh, eerste reactie. Ja, was ik weer. ik zo denk dat de hij uitsloeg en dat ja. je hem daarna weer aanzette. Want je hoort het glas rinkelen van, van het voorlicht. Ik doe het nog wel. Nog een Italiaan. Ja, dus <laughs> het eerste wat ik controleerde, nu, ja, nu kan ik het zo hoor. Het eerste wat ik controleerde is, doe we recorder nog. Nou, dat was dus brokken maken. En dat was heel vervelend. En de jongens die komen eruit. En verzekeringspapieren, gedoe, gebabbel. Nou, ze, ze, ze hadden duidelijk toen in elk geval van, ja, het is onze schuld. Wij komen, we zitten op jullie helft. En... Alle papieren in orde gemaakt en zij zijn met hun. Ze hadden een auto vol met stokbroden, weet je nog? Ze gingen naar een kinderkamp of zo. Kinderkamp. ze hadden brood gekocht voor een kinderkamp. Gingen ze naar boven en wij naar beneden. Rottig, vervelend, maar wel zoiets dat je zegt, nou, dit gaat niet onze vakantie verpesten. Een camping gezocht. Uh, bij een klein dorpje in het dal een camping gezocht. Het weer knapte op. Dat mooi. En toen uh, zijn we maar in een stadje in de buurt een pizza gaan eten. In een pizzeria. En we zitten in die pizzeria met z'n tweeën. De rest van de pizzeria was leeg. De deur gaat open en wie stappen er binnen? De twee jongens van het ongeluk. De aanrijding. En toen dacht ik: oh jee. Dit wordt onderhandeld. Dit wordt onderhandeld. We zijn in Italië. <laughs> en uh, ze komen bij ons zitten en de man van de, de pizzabaas die vraagt: van, zijn dit vrienden van jullie? Ik zeg: nou, nu nog wel. En ze komen bij ons zitten en ze begonnen meteen van ja, het was toch wel uh, erg, slecht. Het is erg slecht weer. Een moeilijk begaanbare weg. Bochtig, ja, dat konden we allemaal beamen. En ja, in zo'n situatie ja, heb je toch eigenlijk allebei een beetje schuld. En toen voelde ik natuurlijk meteen nattigheid, want die, die willen hieronderuit. Die willen eronderuit komen. Dus nou, uh, jullie zaten wel op onze weghelft. Jullie kwamen naar boven. Jullie zijn op onze weghelft. Ja, maar ik heb toch nog uh, getoeterd, zei hij. Ik zeg, oh, en wat betekent dat toeteren van jou? Dat wij eventjes in het ravijn moeten gestaan... omdat jij met de noodgang de berg opkomt op onze weghelft? Ik zeg hem, je hebt het bovendien gelogen... want ik heb een geluidsopname gemaakt en er staat geen getoeter op. We hebben inderdaad een tent op onder. Ja, inderdaad. Ja. in ieder geval, één ding is duidelijk, er was niet getoeterd. Nou, toen ze dat hoorden, waren ze meteen zo van hun stuk uh, gebracht. Dat ze dan maar één ding konden doen. En ik denk dat ze dat van tevoren hadden besproken met elkaar. Als de jongens niet door de knieën gaan, met al die ijzersterke argumenten die wij aandragen. Dan pas schakelen we over op plan B. Plan B was dat de schadeformulieren door midden gescheurd zouden worden dat er uh, niets gemeld of gerapporteerd zou worden dat onze auto gerepareerd zou worden op hun kosten bij uh, de dealer in het dorp waar ze natuurlijk al lang connecties mee hadden plan b verliep fantastisch we hebben de auto bij uh, de, de man gebracht en ik denk dat hij er een dag gestaan heeft... en de volgende dag zag hij er weer helemaal piekfijn uit. Knap gedaan. Ja, knap gedaan. Het bureau gevonden geluid. Het was maar een fiatje. Ik krijg trouwens wel gelijk zin om naar Italië op vakantie te gaan en in een pizzeria een pizza te eten. Volgende week, over vakantie gesproken, het geluid van Oerol... Het begon met een klein festival straatartiesten in Mitsland op Terschelling, naar het voorbeeld van het Festival of Fools. Het was een idee oorspronkelijk van twee kroegbazen, Joop Mulder en Piet Huisman. En zij hadden toen, dertig jaar ge geleden, geen idee dat dat Oeralfestival van hun dat zou uitgroeien tot een wereldberoemd Terschellingsfestival. En de dertigste editie, die, die 17 juni begint en die twaalf dagen duurt. De dertigste editie heeft als thema. Het geluid van het eiland. En volgende week ook in de, de korte items... Uh, de opkomst van de kastelozen in India. En dat wordt gemaakt door Wilma van der Mate, correspondent daar, te India, in New Delhi, en nou ook elders hoor. want het is een redelijk groot land. Mocht u willen reageren, dames en heren, dat kan. Redactie apenstaartje Doc.nl, Redactie apenstaartje Doc.nl En op www.hollanddoc.nl Slash radio, daar kunt u... Terugluisteren, alle oude uitzendingen, dat, dat, dat, dat, dat bijna voor Christus, zou ik maar zeggen. En u kunt daar ook een abonnement nemen op de bijlopost. En dat is mijn wekelijkse nieuwsbrief waarin ik u vertel wat wij zondag gaan doen. Dat weet u nu al, maar die nieuwsbrief komt donderdag uit en daar zitten nog vier dagen tussen. En in die tijd gebeurt natuurlijk heel erg veel en dan weet u misschien niet meer. Oh, ik heb trouwens ook nog wat gevonden geluid. Luister, dit is, dit is Arnhem. Vanmorgen, tien uur. Moet je zo maar, moet je zo Dit is Arnhem. Het was een hoos bui die zijn weerga niet kende. En in Arnhem, daar drie oude mevrouwen reden een tunnel in. En, en de tunnel stond vol water, hun motor sloeg af... En ernstig onderkoeld werden zij afgevoerd door de brandweer. Dit zou dus zo in het bureau gevonden geluid van Chris Barima kunnen. Jammer dat dat bureau al lang gesloten is. Chris gooit weer eens open ooit. Dat zou mooi zijn. Zo meteen hier de sport met de glorieuze winst van Nadal vanmiddag op Roland Garros. En wij zijn er volgende week. Laten we nog eventjes, heel even naar Arnhem luisteren. Dag, luisteren eens. Daag. Daag. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.i-matching.nl Are you smart enough?